Sinds 2011 moet de uitkering van een veroordeelde crimineel worden stopgezet. Gisteren meldde RTL Nieuws al dat voortvluchtige criminelen vaak zonder problemen aan een paspoort kunnen komen.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 Sinds een paar maanden werken opsporingsdiensten in Nederland intensiever samen om dierenhandel aan te pakken. Onlangs werd een grote bende opgerold die handelde in dieren. De voorman van de National Rifle Association, Wayne LaPierre, is niet onder de indruk van de kritiek op zijn voorstel om op elke Amerikaanse school een gewapende bewaker of politieagent te stationeren. LaPierre deed zijn voorstel vorige week vrijdag, een week na de schietpartij op een basisschool in Newtown. Zijn voorstel veroorzaakte een storm van kritiek. Politici, onder wie de New Yorkse burgemeester Bloomberg, kranten en de vakbond voor leraren, hadden er geen goed woord voor over. Maar in het NBC-programma Meet the Press zei de Pierre dat zijn voorstel de enige manier is om het voor kinderen direct veilig te maken. De Sunday Times eist 1,2 miljoen euro van Lance Armstrong. In 2006 moest de Britse krant de Amerikaanse wielrenner... 350.000 euro betalen vanwege laster. De Sunday Times had Armstrong beschuldigd van dopinggebruik. In oktober werd bekend dat de oudrenner doping had gebruikt. Hij werd voor het leven geschorst en hij moest zijn zeven toerzegers inleveren. Dat zijn de Sunday Times wilde 350.000 euro terug met rente... en daarbovenop een vergoeding voor de kosten die zijn gemaakt voor de rechtsgang. Dat komt dus neer op 1,2 miljoen euro. De Amerikaanse oud-president George W. Bush... de vader van de latere president George Bush... ligt nog steeds in het ziekenhuis in Houston. Het is nog onzeker of hij voor de kerst thuis is. De oud-president heeft last van een aanhoudende hoest. In een verklaring zeggen de artsen dat ze optimistisch zijn over zijn herstel. De 88-jarige Bush leidt aan de ziekte van Parkinson en zit in een rolstoel. Hij was president van 1989 tot 1993.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 In gisteren stemde de VN Veiligheidsraad in met het sturen van een interventiemacht die het noorden van Mali moet heroveren.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 Eerste kerstdag regenachtig en vrij onstuimig. Tweede kerstdag is het wat rustiger weer met mogelijk wat zon. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.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 Steeds een kerstspel. Op een ruw houten podium dat mijn vader in elkaar timmerde. Naast de stralend verlichte kerstboom. En wij kinderen allemaal verkleed als herder, wijze uit het oosten. Jozef of, dat was ik het liefst, Romeins soldaat. Op sandalen met stoere beenwinsels. Rond mijn blote jongenskuiten. En als het kinderke dan geboren, vereerd en toegezongen was. En iedereen zei dat wij de sterren van de hemel hadden gespeeld. Dan was het echt kerstmis. Goedenavond, welkom bij het oog. Weet u nog hoe we middagenlang op het puntje van onze stoelen zaten... om Michael Bogart aan te moedigen, Thomas Dekker, Erik Dekker? De Rabobank-ploeg was het oranje team van het wielrennen. En nu lijkt het een en al doping. Het net sloot zich dit weekend verder. Wat hadden we in die tijd allemaal niet beter kunnen doen? En hoe voelt de voorzitter van de Wielerunie zich nu? Ik vraag het hem. En weet u nog hoe opgetogen we keken naar de beelden van het Tahrirplein... en juichten over de Arabische lente? Nu krijgt Egypte een islamitisch georiënteerde grondwet... na verkiezingen die in een geur van fraude staan. Ook daarover in dit oog. En u weet ongetwijfeld wat het motto was van Barack Obama... Yes, we can, maar nee... Hij kan de fiscal cliff niet vermijden, schijnt het. Een cocktail van belastingverhoging en bezuiniging. die de economie van Amerika met 4% zal doen dalen. en ook ons zal treffen. Oef, wat is er aan de hand? Om 5 voor 12, wijlen ome Joop den Uil. Eerst nog de kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 23 december. Chaos en paniek na een luchtaanval van Syrische militairen op de stad Halfaya. Een bom sloeg in bij een bakkerij waar veel mensen stonden te wachten. Er vielen zeker 60 doden en tientallen gewonden. De stad werd ondanks ingenomen door rebellen. The results of the referendum on the constitution aren't official yet, but it looks like a comfortable victory for Egypt's President Mohamed Morsi and his Muslim Brotherhood supporters. Het ziet er naar uit dat de Egyptenaren voor de nieuwe grondwet hebben gestemd. Maar de oppositie zegt dat er is geknoeid en geeft de strijd niet op. De tyrannie keert niet terug in Egypte, zegt het Nationaal Reddingsfront. Het referendum is niet het einde van de weg, maar het begin van een lang gevecht over de toekomst. The de referendum is not the end of the Het It's only a beginning in a long struggle over Egypt's future, and we will not allow identiteit change the of Egypt or the return of de Italiaanse premier Monti, die vrijdag zijn ontslag aanbood, komt na de verkiezingen mogelijk terug als premier. Hij doet zelf niet aan de verkiezingen mee, maar als een brede, betrouwbare coalitie hem vraagt de regering te leiden, dan is hij daartoe bereid. A quelle forze die een convinta en credibile io sarei pronto a dare il mio apprezzamento, e se guida. Veroordeelde criminelen die zich schuilhouden om hun straf te ontlopen... kunnen gemakkelijk aan een bijstandsuitkering komen, terwijl de wet dat verbiedt. Dat ontdekte RTL Nieuws. De fout ligt bij gemeenten die te weinig controleren, zegt staatssecretaris Kleinsma. Er is hen verteld dat het op basis van de wet gewoon niet moet... dat je mensen die eigenlijk in de gevangenis zouden moeten zitten... een bijstandsuitkering geeft. Het onterecht uitgekeerde geld moet dan ook worden teruggevorderd. En wat de VVD betreft, blijft het daar niet bij. En op het moment dat je dat dan constateert... ja, lijkt me het logisch dat de politie dan even daar uh, van op de hoogte wordt gebracht... zodat die persoon ingerekend kan worden. Door de economische crisis kloppen steeds meer mensen aan bij de voedselbanken. In Amsterdam bijvoorbeeld groeide het aantal klanten dit jaar van ongeveer 1000 naar 1500. Ik vrees niet alleen, maar ik ben er zelf van overtuigd... dat we volgend jaar een nog sterkere groei krijgen. Alles wijst erop. Tegelijk krijgen de voedselbanken minder binnen om te verdelen. En dat dreigt een probleem te worden. Wij kunnen er op dit moment nog aan, maar het valt niet mee. Wij moeten gewoon meer voedsel binnen zien te krijgen. En bij het Glazenhuis in Enschede wordt ondertussen gul geschonken. Dat was Twents nieuws vandaag op 3FM. NOS om 3 serie's request heeft tot nu toe roem 6 miljoen euro opbracht en dat is twee keer zoveel als Fergio op de Vieve Dag. Hier biedt Glaas News op de Olle Markt... en Enske was vanmiddag zo drok dat zijn Dan en een toezet met zang voor de Naties. Vergio heeft de DJ's wie elkaar 8,6 miljoen euro binnenhaalt. Als er ze dit jaar waarschijnlijk overheen, zit nu aan op ruim 6 miljoen en ze met nog in. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, tot zover. Matthijs uh, Nijhuis en in uh, Enschede nog één dag. Ze zijn er bijna, de DJ's van Sirius Request. Aan de telefoon, de baas van 3FM Wilbert Mutshuis. Goedenavond. Goedenavond. Die tussenstand vanavond is dus 6,1 miljoen euro. Wat een ongelooflijk bedrag, meneer Mutshuis. Ja, inderdaad. Ik, uh, ik ben enorm verrast. Het is dus, uh, ja, zelfs nog behoorlijk veel meer dan uh, vorig jaar uh, rond deze tijd. Want hoeveel stond de teller vorig jaar een dag voor het eind? Nou, dus toen uh, stonden we, meen ik, op uh, ongeveer de helft van dit bedrag. Jeetje, hoe komt het eigenlijk dat het zoveel meer is dan vorig jaar? Oh. Zijn de mensen nu vrijgeviger of is jullie werving geprofessionaliseerd en meer gericht op bedrijven? Nee, dat laatste zeker niet. Het, uh, bijna uh, wat we weten is dat uh, meer dan 90 van wat er uh, binnenkomt, uh, gewoon allemaal particulier geld is. Uh, ik denk dat het deels komt dat uh, uh, mensen steeds bekender zijn met de jaarlijkse actie. En we zijn ook uh, twee jaar geleden begonnen met eerder bekend te maken in een stad dat we het jaar daarop daarheen zouden komen. Ah, ja. uh, waardoor men ook uh, ja, eerder weet... in Leeuwarden weet men bijvoorbeeld nu al... dat wij daar volgend jaar naartoe zullen komen. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook wel een verschil maakt. Enig idee waar het morgenavond eindigt? Wat hoopt nee. u? Ja, ik, ja, normaal zeg ik altijd... Uh, elke euro die we ophalen is, is, is, is prachtig. Maar nu we al zo hoog staan... hoop ik ja, toch wel dat we meer gaan ophalen dan, uh, dan vorig jaar... Dat was 8,6 miljoen, hè? Ja, dat is 8,6 miljoen. Tja. Maar overigens gaat het ook niet alleen om het geld. hoor. Ik vind ook het, de aandacht hier voor, voor een onderwerp... is ja. uh, minstens zo belangrijk. En, en, en eventueel discussie ja. over ook. Kindersterfte dus, uh... en Malawi. En ja. apropos, haalt iedereen in het glazen huis de eindstreep? Uh, er zijn nogal wat uh, zieken, hoor ik. Ja, nou iedereen heeft uh, inderdaad in alle uh, drie oh, het is uh, inmiddels horenklas van zijn stem. Ik ook, hoor ik nu zelf, trouwens. <laughs> Ja, um, maar ik uh, ook. Ja, dat, dat krijg je. Ik bedoel, maar, ik hoor het. Uh, ja, van zo'n volplein plein en zoveel steunbetuigingen krijgen ze ook wel heel veel energie. En ze voelen nu dat het echt de laatste dag is. Ja. En uh, nou ja, ik, uh, ik heb een goede hoop op dat ze het uh, nog later, komende 24 uur, nog goed gaan volhouden. Wat was voor uzelf zelf het mooiste moment deze week? Uh, nou, ik heb zoveel mooie momenten gehad. Dan... Wat een heel mooi moment was, een, een, een ontroerend moment was vannacht een, een mevrouw die uh, hier uh, twee uur in de regen had gestaan met haar gitaar. En uh, toen ze bij de wievrust was om haar geld te doneren, een verhaal vertelde over een, over een baby die ze zelf had verloren. En daar vervolgens een liedje over ging zingen. En ja, Het klinkt misschien wat sentimenteel. En misschien was het ook omdat het laat was, omdat we moe zijn, dat we wat, uh, wat meer binnenkwamen. binnen konden. U Het u niet te het is een mooi verhaal. Ja. Dank Wilbert Mutsuis. Geen dank. En dan hiernaast me zit Juri Stubenitski... en die begint zelf met de voorlezing van het overzicht van de kanten van morgen vroeg dat hij heeft geschreven. Het afgelopen jaar is er veel gezegd, geroepen, geschreven en gezongen... door politici, sporters, zangers en vele anderen. En voor de 26e keer heeft Trouw 100 uitspraken gebundeld... in de citatenpuzzel. En welke was van wie? We zullen de antwoorden niet verklappen. Maar de citaten wel. Het eerste. Ik kon geen lange broek meer aan... Dat voelde of er 100 kilo op mijn been lag. Een bekendere is deze grove belediging... een stuk uitgekotst halal vlees van Turks varken. Zo meneer Meer. De Volkskrant heeft een exclu exclusief interview... met een lid van Pussy Riot, Yekaterina. Haar twee collega-bandleden zitten in een strafkamp... voor het zingen van een anti-Poetin lied. Yekaterina werd in het hoger beroep vrijgesproken. Tijdens het interview krijgt ze een telefoontje van Nadja... uit de strafkolonie. Het is hun eerste contact sinds Nadja is veroordeeld. Ze is zwaar depressief. Het andere bandlid in het strafkamp, Masha, is actiever. Zij heeft al meegedaan aan de voordracht van gedichten... en wil werken aan vervroegde vrijlating. Dan de volgende uit de citatenpuzzel. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. En ook, toen het kabinet viel, heb ik een extra borrel gedronken. En over borrelen gesproken... Ik heb geen sociaal leven. Als iedereen thuis is of in de kroeg doorzakt, moet mijn dag nog tot een hoogtepunt komen. De ziekenomroepen verdwijnen. Door bezuinigingen moeten ze stoppen met de verzoeknummers en praatjes met de zieken. In het AD zegt de secretaris van de branchevereniging dat er in een paar jaar tijd dertig ziekenomroepen zijn gestopt. Ziekenhuisdirecteuren zeggen er is een tv bij elk bed en er is overal draadloos internet, dus jullie zijn overbodig. De secretaris geeft hem geen ongelijk. Maar hij betreurt dat er een kweekvijver van radiotalent opdroogt. Erik de Zwart, Lex Harding en Giel Belen zijn er allemaal begonnen. Dan degene van het volgende citaat in de lijst van Trouw... die houdt niet van herhaling. Gaan we het opnieuw doen? Echt? Niet toch? Dan wordt het een toneelstukje. En degene achter deze uitspraak gaat in op een herhaling van iemand. Nou doen u het weer. Nou doen u het weer. Corpolane overkwam wat ieder mens het meeste vreest. Hij verloor in één klap zijn complete gezin. Zijn vrouw, twee zoontjes en een dochter. In de Telegraaf blikt hij morgen terug op het auto-ongeluk dat zijn leven veranderde. Maar de krant heeft ook een liefdesverhaal. Dat van de 85-jarige Jan en de 92-jarige Stella. Een jaar geleden zaten ze allebei eenzaam op de bank. Maar ze kwamen elkaar tegen, werden smoorverliefd. En morgen staat hun verhaal dus in de krant. Dan nog een paar citaten uit de Puzzel van Trouw. Er staan er veel in over de crisis, zoals deze. Ik was zelfs bereid geweest 20 miljard te betalen. Of het zal de burger een bied zijn of het tekort 2,7 of 3 procent is. En dan de iets bekendere, er was laatst nog ophef over. Nivelleren is een feest. Ook een klacht in de citatenlijst. Ik baal van de koude koffie. Ik krijg hier te weinig boter bij mijn brood en ik mag geen vocht inbrengende crème hebben. En dan het laatste citaat uit de puzzel van trouw: Dank jullie wel voor al jullie vriendelijke berichten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You a De silence was pitiful. There's a days. this day. Robbie Williams, Something Beautiful. De stormen in de wielerwereld gaan maar niet liggen. NRC schreef gisteren dat ploegarts Leinders van Rabo de spil was in een dopingnetwerk. En Nos Sport weet een anonieme oud-renner te citeren die het beeld van georganiseerd dopinggebruik bevestigt. Welkom Marcel Wintels, voorzitter van de Wielerunie. Goedenavond. En welkom ook oud-rabo-renner, thans Eurosport-commentator Danny Nelissen. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Winters, die verhalen over dokter Leinders en die verklaringen van oud-renners tegenover de NOS. Is dat, is dat nieuws voor u? Hoorde u ervan op? Ja, ik vind het uh, heel pijnlijk en heel teleurstellend om dit te moeten lezen. Uh, tegelijkertijd zagen we natuurlijk de afgelopen weken en maanden... wel een, uh, een soort toenemende beweging dat je je moest afvragen en, uh, in hoeverre is het nog uh, te geloven... dat er inderdaad in die jaren waar het over gaat zonder doping uh, gereden werd. En ik denk dat we uh, mogelijkerwijs pijnlijk moeten vaststellen... dat het uh, gemeen goed was in die tijd ja. als de berichtgeving klopt. Ja. ja, hoe moet dit eigenlijk verder gaan? Uh, moeten we Michael Bogert en zijn oud-collega net zo lang lastig blijven vallen... tot iedereen precies eindelijk uit de doeken doet wat hij als wielrenner heeft gebruikt? Wat ik hoop is dat het gaat gebeuren, is de um, ik hoop dat de renners, de vaandeldragers, zeker uit die tijd, dat die naar voren durven te stappen uh, in een veilige omgeving. En dat kan zijn de commissie die in opdracht van KMU en OCNSF is ingesteld... waar het in anonimiteit en vertrouwelijkheid kan. Het kan op een andere wijze, maar ik hoop dat de vaandeldragers uit die tijd en de verantwoordelijke uh, eigenlijk zelf initiatief nemen... de komende weken, de komende maanden, om het uh, verhaal te doen zoals het was. Ja. Ik denk dat dit het meest pijnlijk is voor uh, de sport, de fan en ook de betrokkenen zelf. Ja, u wil dat ze zelf naar voren komen. Maar wat denkt u dan bij wat Michael Bogert verklaart? Hij wil dat eerst anderen hun verhaal vertellen... En dat wordt trouwens alweer opgevat als een verkapte bekentenis. Ik heb de uh, berichten van uh, Herbert Dijkstra gisteravond bij de NOS uh, gezien. En uh, inderdaad, het slot van het gesprek leek het zo te zijn dat Herbert uh, dat zei. Um, ik Bogart, hoop dat. U? Nee, volgens mij zei Herbert Dijkstra dat, dat, dat over ja. Bogart. Oh ja. Uh, ik heb Bogart niet uh, zelf gehoord. Um, en als dat zo is, hoop ik echt dat Michael. Um, uh, Nadenk, want ik snap dat als reflex wel, gaan we eerst naar de andere. Maar ik hoop dat hij zich afvraagt, wat is het minst schadelijk voor mij... het minst schadelijk voor de sport en het minst schadelijke moment... om het uh, verhaal te doen zoals het uh, zat. Ja. Ervan uitgaande dat er meer te vertellen is dan uh, tot nu toe gedaan is. Ja, het lijkt nu net het verhaal van domino-stenen die steeds elkaar om laten vallen... en dat het, dat het dan pas ophoudt als er straks geen meer overeind staat. Of denkt u dat het eerder kan ophouden, dat, dat er weer een windstilte intreedt? Nou, ik denk dat we de komende maanden... er komen nog onderzoeken uit uh, ook Italië en Spanje. Er komen onderzoeken ook nog uit uh, Spanje en uit uh, Italië. Uh, in Nederland zijn we actief. Dus ik denk dat de komende weken, maanden... er steeds meer informatie gaat komen. Maar er is uh, veel voor te zeggen. En uh, om de geloofwaardigheid terug te winnen... is dit, denk ik, het meest kwalijke. Namelijk dat er om de paar dagen... Ja. Um, meer zaken worden vastgesteld en renners in een. En het gaat natuurlijk niet alleen om de renners, het gaat om de begeleiding, het gaat om het hele systeem en de mechanismen. Ik hoop dat we kunnen gaan vaststellen de komende weken en maanden hoe het in die tijd was. Ja. En ik hoop ook dat we kunnen vaststellen dat het de afgelopen jaren, sinds 2008-2009, de goede kant op gaat. Ik denk dat de huidige generatie, Bouken Mollema deed, meen ik, in het dagblad van het Noord en dergelijke oproep ook. Ik denk dat de huidige generatie, de huidige. Eh, sponsoren er ook eh, veel aangelegen is dat we het verleden achter ons kunnen laten. En dat kunnen we alleen als het heldere verhaal, het eerlijke verhaal... uit die tijd verteld gaat worden. Danny Nelissen, volgens Michael Bogert moet de pers dus eerst maar... bij zijn oud-ploeggenoten aankloppen. Maar voordat hij praat, maakt hij het zo niet moeilijker voor zichzelf. Het klinkt toch, als ik wil, heus wel dopinggebruik gebruik toegeven. Maar pas als anderen dat voor mij hebben gedaan. Nou, ik... ik, ik, ik... Ik steun hier toch massaleven even in, want dat zijn volgens mij de woorden van Helper Dijkstra, niet van Michael. Want ook ik heb hem dat niet horen zeggen. Dus ik weet niet precies hoe dat allemaal tot stand komt. Maar ik begrijp natuurlijk wel een wielrenner die als enige gebeld wordt. En die dan ook nog in het openbaar reageert. Daar waar je misschien wel honderd man kan bellen. En waar de 99 niks van zich laat horen. Of alleen maar een sms sturen van prettige kerstdagen. Ja, maar moet je in het algemeen als renner je besluiten om wel of niet openhartig te zijn, niet gewoon zelf nemen en het niet laten afhangen van anderen? Uh, nou ja goed, ik, ik weet niet of je aan je eigen vervolging moet gaan meewerken. En dat, dat kun je niet van mensen verlangen in, in deze maatschappij. En dat is natuurlijk wel het, wel het, het, het trieste aan de hele zaak, dat er uh, tot dan nog wel wat zwaarder van Damocles uh, boven verschillende hoofden hangt. En, en dat moeten we ons wel beseffen. Marcel Winters, nu hebben KNWU en NOC NSF... u zei dat al, een antidopingcommissie ingesteld... onder leiding van oud-minister Winnie Zorgdragen. Maar nu de pers zoveel onderzoekt en zoveel opraakt... dreigt het werk van die commissie niet overbodig te worden? Nou, als de pers uh, hard bijdraagt aan al het werk wat moet gebeuren, dan uh, is daar niets op tegen. Uh, tegelijkertijd wat de pers doet, en ik begrijp het heel goed, is op individueel niveau proberen ze veel mogelijk feiten te achterhalen. En Wat de commissie wil, is veel meer ook op het systeemniveau. Uh, begeleiders, verzorgers, hoe werkt het nou? Hoe wordt nou de doping aangeleverd dan? Dus het hele mechanisme bloot te leggen. Uh, en de pers ziet nu terecht hoor, ik neem niemand iets kwalijk, in tegendeel uh, graaft in dat verleden. Uh, dat mag gebeuren, dat moet gebeuren. De commissie moet vooral ook uh, proberen uh, duidelijk te maken of we nou de afgelopen jaren op de goede weg zijn gekomen. Of het inderdaad vandaag de dag met de renners en de generatie van nu, of we nu mogen vaststellen dat 90% hopelijk nog meer dopingvrij rijdt. Ja. Dat is wel ongelooflijk belangrijk om weer in de geloofwaardigheid en de toekomst van de sport om daarmee verder te kunnen. Ja, Danny Nedersen, die commissie Zorgdrager, moet dus in juni volgend jaar verslag uitbrengen. Na mogelijk in april een voorlopig rapport. Is dat, als, als de pers zo doorgaat met graven, straks geen mosterd na de maaltijd? Nou ja, kijk, je moet je allereerst gaan afvragen welke renners, extra renners hebben. Uh, gesproken met Gio en uh, hebben dit verhaal opgehangen. Uh, wat is daar de geloofwaardigheid van? Uh, dat kunnen wij niet meten, omdat het anoniem is. Uh, ik denk dat er best wel veel mensen uh, over de Rekop uh, wat willen gaan zeggen. Alleen, je, je weet niet exact hoe dat, hoe dat precies in elkaar zit. Je moet, ook, je moet ook nog weten, want we hebben natuurlijk over onmerta... maar je hebt het ook over Vetus binnen de wielersport. Uh, wie heeft nog een rekening openstaan met wie? Ik lees eigenlijk in het rapport uh, uh, vier namen. Eén opmerkelijke, uh, Thorvald Venenberg. Die wordt expliciet genoemd als een excretriekeling die er niet mee ging. Tegenwoordig technisch directeur bij de KMU. Uh, en dan worden genoemd Erik Dekker, Michael Bogert en Geert Leinders. En voor de verderes lees ik niks anders dan dat. Geen verifieerbare feiten, alleen maar algemeenheden. En ik vind dat wel iets storends, uh, uh, te, althans meestooft het dat ik dan van die renner, die dat dan gezegd zou hebben... Uh, uh, ja, als eigenlijk geen feiten hoor. Want er staan nog feiten helemaal niks. Hetzelfde geldt voor het NRC-artikel, daarin staat niets nieuws. Nee. Maar denk je dat die commissie nuttig kan zijn? Want die heeft ook geen bevoegdheden om mensen onder Ede te horen of zo. Kan die iets nee. bereiken? Nou ja, kijk, de commissie, en dat heb ik ook al een keer eerder gezegd uh, uh, uh, tegen Marcel... Uh, uh, de commissie kan eigenlijk alleen maar iets bereiken... als je ook garanties kan geven aan degene die daarna verschijnen. En uh, uh, een garantie van anonimiteit. Uh, ja, ik werk in de, in de journalistiek, ik weet hoe dat gaat. Uh, die anonimiteit, die heb je tot aan de voordeur. En daarna uh, loopt het weg. Ja. Uh, de, de heer Winters heeft gesproken met de driewielenploegen. Twee uur later wist ik ongeveer de inhoud uh, van dat gesprek. En dat, dat, dat soort dingen, die storen mij toch een beetje. Ja. Je kan namelijk in deze wereld, kun je bijna niets meer geheim houden. En dat, en dat is wel iets, ja, wat... Uh, uh, uh, ja, eigenlijk voor de commissie een hele zware opgave zal zijn om, dat, om die geheimhouding te betrachten. ja Meneer Wintels wat is daarop uw antwoord? Ja, kijk, uh, uh, Danny kent de wielerwereld nog veel beter uh, dan ik. Heeft er een allerlei hoedanigheden in uh, geacteerd. Uh, ik denk dat de commissie absoluut, niet voor niets een oud minister van Justitie... die daar de voorzitter van is, de absolute garantie en vertrouwelijkheid zal gaan geven... Uh, aan, de, aan de betrokkenen die geïnterviewd ge gaan worden. Dus die zekerheid kan gegeven worden. Niettemin hou je natuurlijk altijd in de samenleving dat uh, mensen zelf hun verhaal doen uh, op verschillende plekken. Maar die garantie gaat de commissie geven. En ik denk dat wat, dat wat we doen is het maximale wat we kunnen. We voeren langs drie lijnen eigenlijk uh, verschillende acties. De commissie waarin anonimiteit in een veilige omgeving je verhaal kunt doen om de mechanismen bloot te leggen. De dopingautoriteit is natuurlijk gewoon nog in haar rol... op basis van uh, opsporingen en vervolging. En het derde is, we zijn, Danny refereert er al aan, met de ploeg in gesprek... om ook nu tussen werkgever en werknemer de gesprekken te gaan voeren de komende maanden... op basis van de geschiedenis de verklaringen die renners begeleiders moeten uh, overleggen en maken... om vast te stellen hoe dan verder. Ja. Danny Nelissen, jij als oud-rabo-renner, uh, ga jij met die commissie praten? Uh, ik heb tegen Massa gezegd dat ik daar een, uh, ja, een gehoor wil geven. Ik heb uh, verder niks te verbergen hoor. Dus wat dat betreft lijkt mij uh, belangrijk dat in ieder geval ook renners gewoon ook een verhaal komen uh, uh, vertellen. Eén uh, ding wil ik hier nog even zeggen: in het rlc stuk staat dat. Uh, dat uh, Mirena Bogert, de ex-vrouw van Michael... Ja. Uh, uh, 480 euro betaald heeft aan heer Matsinger... Uh, voor voedingssupplementen en trainingsadviezen. Dat was een dopingdealer, ja. ja? Ja, dat was een dopingdealer. En daarin maken de journalisten van het NRC... Uh, de verbindenis met Cole, die eerder verklaard heeft voor de politie... dat uh, er valse uh, uh, omschrijvingen op de factuur werden gezet... zijn de voedingssupplementen of trainingsadviezen. Dus die, kop die koppeling tussen het een en het ander... Uh, zet mevrouw Bogert, of ex-Bogert, uh, uh, toch al in een kwaad daglicht. Ja. Terwijl, terwijl dat gaat over een feit van 2008, toen Michael al lang was uh, gestopt. Ja, dat staat er en, ook bij. Ja, nee, dat staat er wel bij. Maar er wordt wel de suggestie gewerkt dat uh, doordat je dit koppelt aan, uh, aan Coles zijn uitlatingen, dat daar iets meer aan de hand zou kunnen zijn dan alleen maar uh, uh, het, het, het, het, het ondersteunen van Nirena, die na haar zwangerschap, wat kilo'tjes was bijgekomen. Ja. En, ik kan, en ik kan bevestigen, en Michael heeft zelf ook al gezegd, dat er zeker drie mensen zijn die dat kunnen bevestigen. En ik ben de vierde die nu bevestigt dat Michael daar met Merena de waarheid spreekt. Ja. En, dit, en dit soort dingen, wat ik al zei, dit soort dingen, die afrekeningen, die, weet, die, kan, die kan mevrouw Zorgdrager niet goed inschatten. Die kunnen de journalisten niet goed inschatten. Nee, dus die toch... kan Max al niet goed inschatten. Dus ze we weten nooit wie met wie een Commerciële band of een, een, dus, een, een zakelijke relatie heeft, of wat dan ook, waardoor die, die banden niet dus, goed duidelijk worden. Dus kort samengevat, je vindt die commissie eigenlijk niet nuttig. Nee, die commissie is wel nuttig. Alleen het moet op een. kijk, je moet niet op een aanname uh, een rapport gaan publiceren of gaan schrijven of beleid gaan maken. Want nee. eh, dat, dat is juist het allermoeilijkste in, uh, in deze in de, in de wielspot. Want die, die lijntjes zijn zo vreselijk kort. En die zijn alleen ja. maar kochter aan het worden. Okay. En okay. dat is precies de reden als ik mag aanvullen dat we die Meneer veilige Lentos omgeving ja, dat we die veilige omgeving juist willen uh, aanbieden. Want alleen dan denk ik dat je uh, het eerlijke verhaal te horen krijgt. En uh, het vraagt ook zorgvuldigheid. Het is ontzettend belangrijk. Tegelijkertijd, ik blijf, het, ik blijf het appel doen op renners, op begeleiders uit die tijd. Dat waar dat kan. Stap naar voren, doe het verhaal, want dit is het meest schadelijk voor de sport. En helaas, maar waar, geen renner meer uit die tijd wordt geloofd met wat hij zegt. Nee. Uh, Danny noemt voorbeelden, of dat wel of niet uh, terecht is. Niemand gelooft een renner meer uit die tijd. En nee. dat is natuurlijk wel heel schrijnend. Ja, dank heren Danny Nelissen en Marcel Winters. Tot zover de doping. to hold me, now I hold you, used to tell me, now I tell you, don't worry, don't worry, we won't be apart, you were strong, now I'm stronger, please hold on, a little longer, don't worry, don't worry, we won't be apart.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 TR1, Ilse de Lange, thans slaapgast in het glazenhuis in Einskid. Egypte beleefde gisteren de tweede ronde van het referendum over een nieuwe grondwet. Correspondent Sander van Hooren, welkom, even in Nederland. Op vakantie, ja. Ja, maar steeds on de bol toch? Nou ja, in het geval van Egypte wel, want dat gaat maar door daar. Ja, ja om de even de puntje op die te zetten. Morgen komt de officiële uitslag van het referendum. Maar die uitslag tekent zich al duidelijk af, nietwaar? Ja, een meerderheid zegt ja tegen die nieuwe grondwet. Alhoewel die uitslag, als die al morgen komt... Hè, want de oppositie heeft al gezegd dat ze uh, zoveel berichten hebben binnengekregen... van fraude, van dingen die mis zijn gegaan... dat ze nog wel wat dingen aan zullen vechten. Ja, de oppositie. Wie is eigenlijk de oppositie in Egypte? Nou, dat is een uh, goede vraag. Dat is een, een samenspele... Van uh, seculiere partijen, van liberaal-islamitische partijen, van christelijke partijen, van revolutionaire partijen. die eigenlijk een, een heel breed scala van groepen vol, uh, vormden. die het ook zelden met elkaar eens waren. En juist door de moslimbroederschap, door de acties van de president. het meer naar zich toetrekken van de macht, zijn ze naar elkaar toe gedreven. Dus je hebt nu het Nationaal Reddingsfront. met aan het hoofd Al-Baradij, de oud-voorzitter ja, van, van het de, uh, internationaal de atoom. Precies. Ja. Dat is nu de oppositie, zeg maar. Ja. En die hebben dus gezegd: wij gaan uh, bepaalde uh, uh, districten gaan we de uitslag aanvechten. Ja. Nou valt mij op dat wij in de media vooral veel mensen horen die fel te keer gaan tegen die nieuwe grondwet. Ja. Hoe verklaar je dan dat een grote meerderheid toch voor heeft gestemd? Omdat wij ons hier over andere dingen opvinden dan uh, uh, de Egyptenaren. Uh, bijvoorbeeld het islamitische gehalte van uh, zo'n grondwet, dat. dat is een discussie die gaat aan heel veel Egyptenaren voorbij. Want het is een islamitisch land. 90% is moslim. Het is in de regel ook een vrij conservatief islamitisch land. Dus een onsje meer of minder sharia. Het zal wat op het moment dat je zware economische problemen hebt. Dat ja. je uh, zelf het hoofd economisch gezien nauwelijks boven water uh, kan houden. Laat staan je kinderen een goede toekomst kunt bieden. En dat ja. is toch echt aan de orde. Dus ja, ja dat, dat is het discussieniveau van, van heel veel uh, mensen. En je ziet dus ook dat die opkomst heel erg laag was. Nou, en dat, dat dat is bijna schandalig, ja, ja, dat is bijna schandalig voor uh, zo'n belangrijk document, de grondwet van je land. Ja. Uh, ja, aan de andere kant, dat, dat past tot, het roept op tot bescheidenheid... van de mensen die uh, daar wel iets van vinden. De voor- en de tegenstanders. Ja. Want zij vormen dus bij elkaar een minderheid in Ja, de die, die, die tegenstanders die nu uh, klagen over en demonstreren... tegen de moslimbroeders. Zijn dat dezelfde die in de tijd tegen Mubarak opstonden? Ja, voor een groot deel wel. Uh, maar er is een groep niet bij de oppositie... die toen wel ook op het plein stond. Dat zijn de moslimbroeders. En ja. er is nu een groep bij de oppositie die dus toen met nadruk niet op het plein stond. Dat zijn de mensen van de oude garde. De, de, de mensen die nog altijd Mubarak bijvoorbeeld steunen en uh, daardoor oppositie zitten uh, in de Egyptische samenleving. Dat zijn mensen bij het leger. In elk geval, dat zijn mensen die om uh, um die reden uh, zich verzetten tegen meer macht voor de moslimbroederschap. En Die hebben zich dus aangesloten bij de oppositie. En ja. Daardoor is het eigenlijk een hele rare uh, samenballing van mensen geworden. Ze zijn die tegenstanders eigenlijk niet een beetje verwend. Die hebben Mubarak weggekregen. Toen hebben ze democratie gekregen. En nu blijken de meeste mensen achter Morsi te staan. Ja, nou ja, dat is ook wat je letterlijk hoort. Hè. Het is ons één keer gelukt, dus waarom niet bij een tweede tiran? En dat zijn de mensen die zeggen... Uh, vergis je niet in die moslimbroederschap. Die kunnen misschien hele leuke dingen zeggen in de internationale media... maar wij lezen wat ze op hun Arabische website schrijven... wij lezen wat ze op Arabische televisiekanalen zeggen... Ja. en dat is toch echt wat anders. Wij zien dagelijks hoe zij te maken hebben met een coalitie in feite met de salafisten... dus dat zijn moslims die nog rechter in de leer zijn... dat zij uh, dus standpunten uitdragen om te voorkomen... dat er meer stemmen naar die salafisten gaan. Dus wij zijn de, daadwerkelijk bang. Wij zijn bang dat dat uiteindelijk de overhand gaat krijgen. Nou ja, dat, dat zijn mensen die uh, dus daartegen te hoop lopen op dit ja. moment. Nu wordt er dus geklaagd over fraude. Hoe wordt er in Egypte bij verkiezingen eigenlijk gefraudeerd? Um, ja, dat is heel wisselend. Dat zijn stembussen, uh, berichten van stembussen die al klaar stonden. Dat zijn mensen die met busjes uh, naar stembussen worden toegereden. Dat zijn, en daar hebben we zelf op een gegeven moment ook in een stemlokaal... Wat we, waar we waren, werd gezegd van ga eens bij die en die rechter kijken. He, de voorzitter van een stembureau, ja. dat is een rechter. Want die loopt mensen die niet weten wat ze moeten stemmen. Loopt die te vertellen dat ze op de moslimbroeders moeten stemmen? Nou, dat hebben wij zelf niet vastgesteld, maar... Heel, heel brede manier waarop je fraude kunt plegen natuurlijk. Ja. Het is een groot land en uh, zeker in de wat kleinere plaatsen is het relatief eenvoudig natuurlijk om gewoon ja, ergens een stembus neer te zetten met al voor ingevulde ja. stembuskaarten. En je ziet, moet ik eerlijk zeggen, ook wel uitslagen waarvan je denkt van goh, 94% voor het referendum, dat is wel heel veel. Aan de andere kant, heel veel mensen stemmen niet voor die grondwet, hebben we hem nauwelijks gelezen. Heel veel mensen stemmen voor de moslimbroeders, want zij zitten in die partij... of stemmen voor stabiliteit. Ja. Zijn het gedoe zat, laten we nou die grondwet uh, ja tegen zeggen... en dan kunnen we in elk geval door met het Egypte wat we willen opbouwen. Dus ja, het, het zou ook best wel kunnen... dat op sommige plaatsen ja. zo'n hoge uh, percentage van mensen ja heeft gezegd. En die klachten over fraude zullen geen gevolg hebben? Um, ik denk dat er een aantal onderzocht zullen worden. Daar zullen ze misschien een paar in geven. Maar dat zal uh, de meerderheid voor het referendum of voor de grondwet niet weghalen. Nee. Dus dan krijg je inderdaad Egypte, een nieuwe grondwet. En dan binnen drie maanden moeten er parlementsverkiezingen ja. gehouden worden. Ja, en wat verwacht je daarvan? Dat vind ik een hele lastige, weet je dat? Want... Um, de moslimbroeders die hebben gewoon een geolied apparaat om mensen te mobiliseren. Ze hebben financiering uit de grondstaten. Dat zijn allemaal nou ja, voordelen bij het campagnevoeren. Hetzelfde geldt voor de salafisten. Dus die zouden in theorie in staat moeten kunnen zijn om die verkiezingen te winnen. Maar zij hebben een probleem. Een economisch probleem. Um, uh, er dreigt een financial cliff in Amerika. Nou, een vergelijkbare situatie... Gaan we het zo meteen over hebben. Ja, Oké, okay, ja. prima. Een vergelijkbare situatie heb je in Egypte. Zij uh, hebben leningen nodig van de EU, van het IMF. Die eisen daarvoor maatregelen. Als al die maatregelen geïmplementeerd worden de komende weken... dan heb je opstanden. Niet tegen de grondwet, niet tegen de moslimbroeders... maar gewoon tegen het economisch beleid. He, dus dat, dat zijn dingen die, die, die gaan nog allemaal uh, uh, spelen. Uh, dat is dus een reden waarom de moslimbroeders die verkiezingen... ja, best zouden kunnen verliezen. Maar wie gaat ze dan winnen? De oppositie, waarvan ik net heb gezegd... Ja, dat is dan nu een soort eenheid... Maar ja, dat moeten ze wel weten vol te houden. Dat moeten ze wel parlementair weten uit te nutten. En ik zie dat nog niet zo 1, 2, 3 ge gebeuren. Dus moslimbroeders, ze zouden die verkiezingen ook kunnen verliezen... omdat ze steeds minder populair zijn. Maar de vraag is of de oppositie ze dan weet te winnen. Oké. Okay. dankjewel Sander van Horen. Blijft Tot... nog wel een tijdje interessant dus. Absoluut. Tot zover Egypte. Shining. I can't afford the lightning I can't stand myself Travis, why does it always rain on me? Binnen een week stevend Amerika af op de Fiscal Cliff. Eh, Amerikanist Koen Petersen, welkom. Ja, goedenavond. Fiscal Cliff, het, het klinkt als een acrobatische tour... ergens op een bergtop in Colorado, maar wat is het echt? Um, het is een uh, uh, situatie waar de op afstevend... die grote impacten hebben op de economie. Uh, namelijk een combinatie van een forse belastingverhoging die per 1 januari ingaat... en enorme bezuinigingen die ook ingaan per 1 januari. En dat is een combinatie die bedoeld is om het begrotingstekort dramatisch te reduceren. Ja, oh. Maar hoe komt die samenloop? Wat, wat, hoe is dit probleem ontstaan? Het probleem is anderhalf jaar geleden ontstaan... toen republikeinen en democraten onderhandelden over de begroting van 2012. En uh, er ook een plafond moest worden gezet op de overheidsuitgaven. En de vraag was, hoe hoog komt dat plafond? Ja. De democraten wilden dat verhogen om meer overheidsuitgaven mogelijk te maken. De republikeinen waren er tegen. En toen is afgesproken, we verhogen het een klein beetje. Dat was een beetje met hangen en wurgen, want niemand was er echt blij mee. Maar er moest een structurele oplossing voor worden gezocht. En toen is gezegd, om wat druk op de ketel te zetten, wordt afgesproken... dat als er geen overeenstemming is tussen republikeinen en democraten... dan komen we tot een pakket met verschrikkelijke maatregelen... waar zowel republikeinen als democraten van huiveren. En dat zou druk op de ketel hebben moeten zetten om tot overeenstemming te komen over een structurele aanpak van het uh, begrotingstekort. Nou, en daarmee hebben ze dus gelijk toen voor zich uitgeschoven en over de verkiezingen van de president heen gekomen. Ja, want dat kwam inderdaad nog uh, tussendoor de presidentsverkiezingen. En niet alleen de presidentsverkiezingen, maar ook de verkiezingen voor een derde van de Senaat en het hele huis van uh, afgevaardigden. Dus het is niet echt een jaar dat je makkelijk tot echt goede structurele uh, afspraken kunt komen. De uh, verwachting was dus dat men eruit zou komen met een goede uh, oplossing... voordat het jaar 2012 voorbij zou zijn. Maar dat is niet gelukt, dus nu wordt dat verschrikkelijk scenario maar ook niet een beetje naïef? Waarom zou je nu wel tot de overeenstemming komen... als je anderhalf jaar geleden niet tot de overeenstemming kwam? Nou ja, als je uh, ervan uitgaat dat je uiteindelijke besluiten neemt... na de verkiezingen van november van dit jaar... Dan uh, geef je in ieder geval politici de tijd om even niet met kiezers uh, in aanraking te komen. Ja, ja. En dan kan je ook tijd hebben om het uit te leggen en je voor te bereiden op de volgende verkiezingen. Ja, maar het is niet gelukt. Nee, het, is niet, uh, het is niet gelukt. En uh, dat is voor uh, Amerikanen een bijzonder onhandige situatie. En uiteindelijk voor Europa en Azië waarschijnlijk ook. Ja, en, en, maar beide partijen hebben eigenlijk belang erbij om eruit te komen. Hoe komt het dan toch dat het niet lukt? Omdat de meningen over waar de oplossing ligt diametraal tegenover elkaar staan. Uh, Republikeinen willen uh, absoluut geen belastingverhoging. En die willen dat de federale overheid fors snijdt in de uitgaven. De democraten van president Obama willen wel belastingverhoging. Met name voor rijke mensen. En uh, willen de overheidsprogramma's fors uitbreiden. Omdat die wat meer, laat ik zeggen, ja. sociaal-democratisch uh, in elkaar steken. Ja. En dat zijn uh, twee uh, aanpakken die heel lastig elkaar aansluiten. En daar komt bij, als ik goed begrijp, dat de partijen niet eens uh, geestes zijn... Uh, dat ze onderling ook nog verdeeld zijn. Ja, dat in geldt zeren. met name dat geldt voor de Republikeinen. Ja. Uh, de Republikeinen hebben een meerderheid in het huis van afgevaardigden. Het huis van afgevaardigden gaat over de begroting. Uh, de Republikeinen hebben daar een meerderheid. Maar een derde van de Republikeinen heeft een belofte getekend bij de verkiezingen. Dat ze met geen enkele belastingverhoging geen enkele. akkoord zullen gaan. Ja. Geen enkele. Uh, en dat betekent dat de Republikeinse meerderheid eigenlijk min 80, uh, met 80 minder rekening moet houden. En dat eigenlijk, eigenlijk zijn er drie... op die manier drie partijen waarvan de geen enkele meerderheid heeft. Exakt, drie, drie fracties. Je hebt in feite redelijke republikeinen. Dan heb je de starre republikeinen, die 80, En dan heb je democraten en die hebben elke minderheid. En uh, daar een meerderheid uit vormen is een, uh, een klus wat nog niet is gelukt. Ja. Obama was twee maanden geleden nog, nog vol vertrouwen bij talkshow-host Jay Leno. This fiscal club is looming in... In January, that's sort of the... Well, what's happening is, is yeah. the, the, the, all the Bush tax cuts are set to expire at the end of this year. Right. The way this was originally set up, they said it was temporary, but mm -hmm. it wasn't really temporary, yeah. and it's been renewed a couple of times. But you know, we've got to deal with our deficit. Mm -hmm. We can't keep on kicking the can down the road. Solving this is not that hard. It, it requires some tough choices, but we know what the choices are. So I hope that we can get it done by the end of this year. It just requires some compromise, which shouldn't be a dirty word. Yeah. Vol vertrouwen en luister nu eens wat hij gisteren zei. We just have to do the right thing. So, uh, call me a uh, hopeless optimist. But I actually still think we can get it done. Van dit klusje klaren we wel even tot hopeloze optimist. Ja, het eerste fragment is uit de verkiezingsperiode. Toen hij nog hoopte herkozen te worden wat hem is gelukt. En dan uh, ja, lijkt elk probleem oplosbaar, want dat staat vertrouwen als president. Maar wat hij zegt in dat eerste fragment... we moeten niet he, de kern vooruitschoppen, de zaken vooruitschuiven... dat is precies wat nu wel ja. aan, de, aan de hand is. Het compromisvoorstel dat Obama heeft gedaan... is um, belastingverhoging uh, ten dele wel, ten dele niet uh, invoeren. Uh, Overheidsuitgaven niet beteugelen. En nadenken over een framework... hoe in de toekomst dat begrotingstekort kan worden beteugeld. Eigenlijk precies wat hij niet wil. En de voorstellen die de Republikeinen hebben gedaan als handreiking... Uh, ...heeft hij onmiddellijk uh, van de hand gewezen. Dus ook die compromisbereidheid van Obama is niet groot. Nee. Dat geldt overigens ook voor de Republikeinen. Dus het is echt een probleem van beide partijen. Maar het gemak waarmee hij uh, de kiezers heeft voorgehouden... ...dat dus heeft opgelost, het even wordt worden opgelost... ...daar een draagt rokeloog, hij zelf op. omdat ik ook ja. totaal niet aan bij. Stel, ze komen er niet uit. Wat betekent dat voor de Amerikanen? Nou ja, dat betekent dat uh, de, de inkomstenbelasting onmiddellijk omhoog gaat per 1 januari. Dat uh, er grote bezuinigingen plaatsvinden die 2 januari uh, starten. En dat uh, betekent in de praktijk dat de Amerikaanse economie uh, eronder zal leiden. Uh, projecties uh, hè, door die koopkrachtverliezen uh, van de burgers... zijn dat de economie met uh, 1 tot 4 procent zou kunnen dalen. Ja. Uh, dat is natuurlijk slecht nieuws in de tijd dat de economie toch al behoorlijk uh, fragiel is. En daar krijgen wij ook last van. En daar krijgen we ook last van, want een haperend Amerika heeft ook economische gevolgen voor Europa. Ja. Kunnen ze niet een cursus polderen van ons in Nederland krijgen... Ja, het uh, polderen in Nederland heeft veel nadelen... maar als voordeel dat je niet in dit soort uh, extreme situaties uh, terechtkomt. Nou is het wel zo dat het Amerikaans politieke systeem erop gericht is... om de federale overheid zo machteloos mogelijk te maken. Ja. Uh, in de tijd dat de Amerikanen dat de onafhankelijkheid uh, kregen. Zeiden ze we willen niet uh, in plaats van de Britse dictator... een nieuwe federale macht. Dus die checks en balances moeten juist voorkomen... dat er al te makkelijk federale regie wordt uh, gevoerd. Maar het werkt nu, dat stelsel wat eigenlijk heel goed functioneert... in ja. dat opzicht werkt nu tegen ze. Wat denk je? Gaan ze eruit komen? Uh, niet per 1 januari. Er zal mogelijk nog een soort van half compromis komen... in de geest van wat Obama heeft uh, voorgesteld. Maar het niet probleem op 1 januari? Is... Het hoeft niet echt op 1 januari? Nee, nou ja, je kan een compromisvoorstel doen dat je zegt... de Fiscoclif stellen we in feite weer een half jaar uit en modderen we uh, door. Maar het probleem is echt heel groot. Want niet alleen is het begrotingstekort ongelooflijk groot... maar er is ook een ongedekte check voor uitgaven die in termen van Social Security... dus pensioenen moeten worden uh, gedaan, dat is vijf keer zo groot als het begrotingstekort. Dat is iets wat niet in de boeken staat... maar wel als een uh, donderwolk boven de Amerikaanse economie en uh, financiën hangt. En die problemen moeten echt structureel worden aangepakt... want anders uh, gaat het uh, niet goed. Uh, dank Koen Petersen. Tot zover de fiscal cliff in de Verenigde Staten. Het is vijf voor twaalf. Um, morgen, 25 jaar geleden, overleed Joop den Uyl. Ter nagedachtenis laten we hem horen als premier in 1973... toen hij bij de oliecrisis de Nederlanders opriep zuinig te zijn met energie. Naar de mate we meer besparen, in huis en op de weg, zo als particulieren. naar die mate kunnen we onze economie langer overeind houden... en de werkloosheid beperken. Houdt u...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 Den Uil was een calvinist en huiverig om de aandacht op zich gevestigd te zien. Ik heb hem nog nooit zo ongemakkelijk gezien... als toen we samen in 1986 een rondleiding kregen in de Nieuwe Stopra... en daarbij onvermijdelijk belanden in de oefenruimte voor balletdansers. Overal rondom waren spiegels. En nerveus, lichtgrommend, rrr, draaide hij zich om en om... maar er hielp geen lieve moederen aan. Steeds weer zag hij zijn spiegelbeeld. En nog wel in veelvoud. Kom, John gronden die en beenden eilingsweg naar een veiliger gebied. Maar als hij pingpongde, kwam hij los en vergat alles om zich heen. U hoort hem na een tafeltennismatch in 1977 met Willem van Hanegem in gesprek met hem en met Sonja Barend. Alle complimenten voor die kom -op ja. Dat was Als u nog één een zo'n bal gegeven had, had hij de gele kaart gehad. Willem, mag ik jouw mening ook nog even weten... over de minister-president als tegenspeler? Nou, hij speelde aardig, maar rechts. En die leggen is toch een beetje af. U, u mag even uitgaan hegen, maar u heegt helemaal niet. Nee, nee maar, maar ik nodig hem nog een keer uit, want ik wil toch van hem willen. Ja. Dit was met het oog op morgen. Zo meteen de echte Jan Klaasers. Morgen presenteert Mieke van der Wij en vrijdag aanstaande in het oog... Het jaarlijkse presentatorendebat. Komt het allen bijwonen, live. U bent van harte welkom vanaf 10 uur s avonds in Amsterdam. Meld u aan, SVP, op oog.nos.nl. En voor nu eindig ik met een gedicht van Mark Tritsmans. Avond op het land. Een laatste tractor ronkt in de verte. Koeien worden naar de stal geleid. Ik dwaal langs boerderijen en zie mensen praten. En eten in verlichte kamers. En overal rondom een nestelt de aarde zich als een kat in haar mand in de nacht. Zoals toen we alle samen waren en er niemand aandacht naar waar dan ook te vertrekken. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette en een laatste glas im steen.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 Maak een geheel vrijblijvende afspraak via hofhorneman.nl. Uw vermogen is het waard. Dit is Radio 1.